1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oegstgeest zijn twee bewoners omgekomen. Vijf bewoners raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Twee van hen zijn zwaar gewond. Het is waarschijnlijk een instelling voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. De overige acht bewoners van het pand zijn geëvacueerd... en opgevangen op een andere afdeling van de GGZ-instelling. De brand ontstond rond half tien. Rond middernacht was de brandmeester. De oorzaak van de brand in oest is nog niet bekend. In de Japanse kerncentrale Fukushima... is het koelsysteem van een tweede reactor uitgevallen. De druk in de reactor loopt daardoor op... De autoriteiten gaan radioactieve stoom vrijlaten om zo de druk te verlagen. Volgens het Bureau voor Nucleaire Veiligheid is de hoeveelheid radioactieve straling in die stoom gering en niet schadelijk voor de gezondheid. De stoom wordt gefilterd voordat die naar buiten komt. Er wordt nu zeewater in de reactoren gepompt als koeling. De centrale staat namelijk aan de kust. Maar de maatregel wordt door deskundigen als een noodgreep omschreven. In de straal van 20 kilometer rondom de kerncentrale zijn mensen geëvacueerd. In totaal zouden 170.000 mensen het gebied hebben verlaten. De politie in Roermond heeft afgelopen avond een man uit een 60 meter hoge bouwkraan gehaald. De man van de 18 was naar boven geklommen omdat hij graag foto's maakt op grote hoogte. Hij was op de horizontale arm van de kraan geklommen. De politie was gebeld door verontruste buurtbewoners. Een politiehelikopter had de man met het zoeklicht snel gevonden... en agenten op de grond sommeerden de man naar beneden te komen. Eenmaal beneden kreeg de hobbyfotograaf een boete van 70 euro. Het weer op veel plaatsen ligt te Het wordt niet kouder dan 6 graden. Overdag eerst bewolkt en regen, later bijna overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust, lust. Zarada Groenhart. Het is zo ongeveer ondenkbaar dat een al dan niet gezetteld man. openlijk toegeeft regelmatig naar de hoeren te gaan. Aan de andere kant zou de opheffing van het taboe. tevens een onherroepelijk einde betekenen. van de mogelijkheid om zijn schandelijke lusten te botvieren. Hij heeft er juist baat bij. Hij heeft juist baat bij de instandhouding van het geheim... en de dreiging van de ontdekking. Een belangrijk deel van zijn genot wordt bepaald door de schaamte... die dit alles reeds op voorhand veroorzaakt. Ja, ik las een fragment voor uit het boek van Ischa Meijer. Zijn boekje Hoeren. En als ik dit dan zou lezen, dan denk ik... wat zou Ischa Meijer dan gevonden hebben van 15 maart? Dinsdag 15 maart, oftewel de Nationale Hoerendag. Goedenacht. het is twee over één. Je luistert naar Lust... Zaterdagnacht En we gaan het hebben over hoeren, prostitutie en uh, die speciale hoerendag. Die ene dag in het jaar dat we de sekswerkers van Nederland in het zonnetje zetten. Want vorig jaar zaten wij op de redactie bij het bnm programma Spuit en Slik. En toen zei mijn collega Nicolette Kluiver... Weet je wat eigenlijk niet eerlijk is? We hebben overal een dag voor. We hebben de Nationale Secretaressedag. We hebben... Dierendag. We hebben allerlei dagen waar we van alles en nog wat in het zonnetje zetten. Maar niet de sekswerkers. En toen besloten wij dat 15 maart de Nationale Hoerendag mocht zijn. En aangezien het aankomende dinsdag al zover is, dacht ik, ik ga de straat op. En ik ga vragen aan, uh, aan, uh, aan mijn vrienden op straat wat zij dan die hoeren zouden willen toewensen. Ik kan hoeren in Nederland veel klanten wensen. Ik wil alle Hoeren in Nederland een fijne hoerdag wensen. Nou, ik wil de Hoeren in Nederland adviseren om gewoon beter thuis te blijven. Ik wil de Hoeren in Nederland een uh, fijne dag toewensen wensen. En dat ze nog maar lang door kunnen mogen gaan met hun werk. Dat als je daar zit, terwijl je dat niet wil, zorg ervoor dat je daar dan weer heel snel uitkomt. Ja, veel veilige seks. Heel zit veel plezier. Geniet ervan vooral. Geniet ervan. Ja, tot zover de Nationale hoerendag. Aan jou wil ik vragen. En ik moet eerst even zeggen, mijn stem doet vandaag niet helemaal mee. Mijn stem heeft ergens donderdagmiddag gezegd, we doen het niet. Dus als je denkt, wie, wie is die uh, Katja Schuurman wannabe daar bij Radio 1? Ik ben het, Excuseer, Mijn stem doet niet helemaal mee. Ik ga heel veel kopjes thee drinken. En hopen dat het uh, snel beter wordt. Maar ik, ik, ik doe mijn best. best. Dus als je me af en toe hoort piepen, dan weet je hoe het komt. 15 maart, dus de Nationale Hoerendag. Ik wil eigenlijk van jou weten of er zo'n dag zou moeten zijn. Moet er een dag zijn waar de dames van de betaalde liefde... in het zonnetje worden gezet? Ik wil het van jou weten. 0800-1121. Als je wilt bellen, mail hem ook. Dat kan naar lust.bnn.nl. Nou, straks leg ik diezelfde vraag neer bij mijn vrienden in Boyd's Bar. Maar ik heb natuurlijk ook ontzettend veel goede muziek staan. Zoals bijvoorbeeld The Hype. Do you know? you De hype, do, do, do, do, you know. Goed, 15 maart dus. Nationale Hoerendag bestaat sinds een jaar verzonnen op de redactie van BNN... om sekswerkers, dames en heren van de betaalde liefde... een dagje, één dagje in het jaar een beetje in het zonnetje te zetten. Van jou wil ik weten um, of je dat een goed idee vindt. Moet er een Nationale Hoerendag zijn? Bellen naar 0800 1121 voor je mening... En als je niet wil bellen, kan je ook mailen lust.bnm.nl. Maar behalve of je vindt dat het er moet zijn of niet... wil ik het gewoon eigenlijk even over het onderwerp hebben. Want we hebben het al eerder in deze show... ik denk dat het maanden terug is geweest gehad over prostitutie. Daar raak je natuurlijk ook helemaal nooit over uitgepraat. En toen hebben we heel erg de discussie gehad... van de legale en de niet-legale prostitutie. Die discussie wil ik vanavond een beetje niet. Ik wil niet echt die kant op. Ik wil weten hoe mensen denken over... Het gewoon het gegeven prostitutie. Laten we ervan uitgaan dat er heel veel mensen zijn die dat legaal doen. Nou ja, legaal zeg ik dat goed. Die dat vrijwillig doen, die dat niet gedwongen doen. En, dat die, uh, en wat vinden we daarvan? Wat vinden we daarvan? Hebben we daar eigenlijk verhalen bij? Stiekem hoop ik dat er ook mannen bellen en vrouwen... die wel eens gebruik hebben gemaakt van zo'n dienst, van zo'n... Uh, van zo'n sekswerken. Ik wil het allemaal van je horen. Ik ga je ook iets vertellen over mijn eigen ervaringen. Maar eerst wil ik overschakelen naar mijn goede vrienden in Boys Bar. De nationale... Ik denk ook wel dat wij het enige land zijn in de hele wereld... dat een hoerendag heeft, hoor. We zijn het enige land dat überhaupt een vakbond heeft voor hoeren. Daar ben ik best trots op de wordt het ook weer de rode draad of zo? Ja, Dat is de rode draad. Klopt, klopt. En dat vind ik echt wel vet. Ik vind het cool. Ik vind het cool. Ik ben trots op met dit en drugsbeleid ben ik trots op om Nederlander te zijn. Ja. Ze hebben ook Nationale Secretaressendag. Ja. Dus waarom niet Ja, precies. ze zijn wel netjes in het zo. Ja, ik ben heel benieuwd. Je weet heel vaak niet hoe een hoer haar dag doorbrengt. Nee. Hoeveel klanten zou ze hebben dan per dag? Ik denk ja. Er wel tien. Ja? Echt zoveel? Ja. ja gewoon kwartiertjes? Ja, of gewoon ja. echt uren van sessies nou, zes, vijf. Maar goed, het ligt anders. er ook aan. Dus ja. Je hebt gewoon echt, je hebt, wat dat betreft, ja, heb ik zo verschillende formaten, denk ik. Verschillende uren, ja, formaten Ja, je hebt echt gewoon een paar een paar, paar uh, fijne uh, types die dan op, gang op de banen staan als de Keilerweg in Rotterdam en dat soort dingen. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook hele chique escort girls die echt voor duizenden euro's een, een, een beetje van hun gezelschap en een beetje van, uh, van hun zedelijkheid uh, verhuren. Maar hoeredag. Ja. <laughs> ja. Dus, zou je dus ook een promotiestunt en, doen of zo naar het zakenleven, nu met 50% korting of zo. Voor oh, heel even. Dat je gewoon een, een actie Drie krijgt. Drie of twee ja. betalen. Zoetje. <laughs> een beetje ter promotie. Nee, maar wat wel echt vet is... en dat vind ik ook wel cool van BNN eigenlijk... is dat door het gewoon een beetje uit de taboesfeer te trekken... trek je dat ook uit de criminaliteitssfeer. Ja. En dat is gewoon heel erg fijn. Want er zijn gewoon, wat dat betreft, genoeg meiden. die gewoon niet geheel uit eigen beweging. Uh, activiteiten verhandelen op de Amsterdamse wal of waar dan ook. En dat vind ik wel echt heel erg cool dat er gewoon wel aandacht aan besteed ja, wordt. Ja, daarvoor is het ook. Ja, dat vind ik echt vet. Maar ah, nou, misschien moeten we uh, uh, inderdaad even duidelijk zeggen dat mensen gewoon extra aandacht moeten besteden. 15 ah, maart. Aan de horen, ga langs, steek ja. een duim op. Uh, ja, want het steek is wat dat betreft het is toch een schaduwcircuit. En dat ja. zie je ook gewoon aan de bijvoorbeeld uh, was er het, uh, op de, bij de bijenkorf de Dolle Dwaze Dagen. En daartoe waren er gewoon heel expliciet veel. Uh, hoeren. Ja, ja, ja, ja, ja, Op die Dolle Dwaze Dagen? Ja. Ja. Maar weet je wat ik ook oh, heb oh. gehoord? Dat juist het horenbezoek heel hoog was toen. Want die mannen gingen met hun vrouw naar ja. naartoe. Ja, en die, die mannen al. die zeiden dan. Yo, ik, ben een een vijf, kaart, ik ga ja, maar lekker, lekker even de bijkorp, Ik ga even buiten luchtje happen. Ja. En dan gingen ze gewoon naar Altijd de anders toe. happen, ja. Dat was super dichtbij. En aan het eind van de dag was iedereen tevreden. Want zij had weer een nieuwe Chanel-jas. En hij had gewoon lekker gewipt. Liefde, relaties en seks. En Radio 1 Lust. It's been about me, myself and I. me wanna say I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do. Yeah, I do, I do, I do, do, do, do, do, do, do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it. I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do. Doe van Colby Kaye. En de meeste mensen die dat horen, die denken meteen aan, aan fantastische trouwtafrelen, maar daar gaat dit liedje gewoon helemaal niet over. Goed, waar we het vannacht wel over hebben, is de Nationale Hoerendag, 15 maart, aankomende dinsdag, in het leven groepen om de sekswerkers in Nederland voor één dag in het jaar een beetje in het zonnetje te zetten. Ik heb uh, een beller. Hi, Mark. Hey, hoi. Mark, goedenacht. Ja. Een Nationale Hoerdag. Hebben we daar behoefte aan in Nederland of niet, Mark? Uh, wie zijn we? Uh, jij, in dit geval. Uh, nee, maar ik heb er wel mee te maken gehad. Jij hebt waarmee te maken gehad? Met... Uh, met het fenomeen uh, Dames van Plezier. Ja, vertel eens. Als bezoeker. Nou, ik ben uh, uh, geboren en getogen in Hilversum. En uh, op een gegeven moment ging het een beetje mis. En uh, ik kwam op de zeedijk terecht, waar pas nog geleden een interessante documentaire over is geweest... Waarvan ik dacht van, nou, het is iets voor jullie om uit te zenden met spuiten en slikken. Maar je, je komt op de zeedijk terecht, wat betekent dat? Dat ik uh, um, in de uh, harddruk scene terecht ben gekomen. Oké, okay. moet je mij even duidelijk mijn maken. Onderhouds om te voorzien, ja? was ik een uitermate goede winkeldief. En waar, kocht, waar verkocht ik mijn spullen, die ik op de pc jatte, keurig netjes gekleed als een balletje. Aan de dames van plezier? Aan de dames dan... En het waren stuk voor stuk toppers van meiden. Toppers Vol van vrouwen. Verzorgdheid en vriendelijkheid, aandacht en liefde. Dus jij bent, als ik dit zo hoor, absoluut voor een Nationale Hoerdag. Nou, ik vind het een beetje raar. Het wordt in het absurde getrokken. Het valt me wel op dat alle grote en bekende, bekende beroemde clubs op de Wallen... of in brand zijn gevlogen of in brand zijn gestoken, maar ze zijn weg. En het is... Zo verschrikkelijk in het negatieve getrokken, allemaal. Oké, okay, maar even antwoord op de vraag, Mark. Vind jij, zonder dat we um, die problematiek, dat, dat, dat gaat heel even erg staan. Vind jij dat er een nationale hoerdag moet zijn of niet? Ja of nee? Maar... Nee, want wie help je er nou werkelijk mee? Het gaat over uh, het idee achter de Nationale Hoerdag was... die dames die krijgen veel kritiek. We hebben het vooral voor dames ook over heren. Uh, daar, is, daar rust nog zo'n taboe op. Terwijl die doen ook hard werk, die werken hard. Die krijgen bijna nooit dat schouderklopje. Er is overal een dag voor. En dus nu ook de Nationale Hoerdag. Maar jij zegt dat is dus niet nodig. Dat schouderklopje, nou, dat bosje ik bloemen. Het, ik vind het eerder van disrespect getuigen... dan van respect voor het oudste beroep van de wereld. Voor hetzelfde geld was je moeder een hoer. Of mijn moeder. Of je oma. Weet je veel. Okay. Snap je, het is namelijk het taboe waar jullie het over hebben, is een, een, een verzinsel vanuit ons calvinistische en aan krappe en krampachtige regeltjes gebonden systeem? Oké, okay, Mark. Mark, goed punt. En dan ga ik meteen van het moment gebruik maken om dat even neer te leggen bij uh, de, ook de andere luisteraars. Bestaat dat taboe? Is dat een verzonnen taboe? Wat is er aan de hand met dat taboe? Ik heb en, er respect voor in ieder geval, voor die meiden. Jij hebt respect. Nou, super, wij hebben respect voor jou. Fijn Dankjewel dat je dan. belde, Mark. En ik vraag aan uh, iedereen die aan het luisteren is... What's up met dat taboe? Is dat nog voelbaar? Is het er nog? Heb ik het over iets wat al helemaal niet meer het idee... Ik heb het idee dat uh, ondanks, uh, ondanks dat we in 2011 zijn... en dat we alles maar kunnen vertellen tegen elkaar... dat er toch nog een bepaald taboe rust op prostitutie. Ik wil het eigenlijk gewoon van je horen. 0800 1121. Ik zou het ook heel leuk vinden als er sekswerkers aan het luisteren zijn. Bel mij even. Bel mij even. Ik wil van jullie weten, met name. Hebben jullie nou iets aan die Nationale Hoerdag? Vinden jullie het leuk als op dinsdag 15 maart. er iemand langskomt met een bloemetje. en die zegt: dankje. Jij doet je werk. en uh, ik kom je even een schouderklopje brengen. en een bosje bloemen. Ik wil het echt ontzettend graag van je horen. Maar ik wil van iedereen horen: wat vind je van die Nationale Hoerdag? En ik wil je ook even uitdagen... als je nou een eigen ervaring hebt... met de betaalde liefde. Als klant. Of als... ja, sekswerker. Bel me dan even. Dat vind ik leuk. 0800-1121. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Goed, even over Lady Gaga. Daar heb ik dan even zin in om daarover te praten. Want die is aan de drugs gegaan, die heeft een slechte jeugd gehad... en het is allemaal de schuld van de man waarvan wij nu een liedje gaan draaien. Tenminste, dat zegt zij zelf. Zij zei, ik wilde vroeger net als hem zijn. En als dat betekende dat ik ook een beetje aan de drugs moest gaan... en dat ik mijn halve jeugd moest vernaaien, dan doe ik dat gewoon. David Bowie, ga je toch diep schamen met je China Girl? Heet het Bowie hoorde je met zijn China Girl. Lust. Saraya Groenhart, Radio 1. Dennis, goeienacht. Goeienacht. Dennis, moet er een nationale hoerendag zijn in Nederland of niet? Nou, ik moet nou niet per se, want ik kan ook voor mijn beroep een speciale dag maken. Wat voor, wat, uh, wat voor werk doe jij? Vraagwaterchauffeur. Oké. Okay. Is die dag er nog niet? Want dan ga ik dat bij deze, bij BNN, op de agenda zetten. En bam, volgend jaar hebben we er dan een show over en dan komen we je bloemen brengen. Voor zover ik weet niet. Oké, okay, ik, ik ga er voor je achteraan. Hé hey Dennis, um, ik uh, vroeg net, uh, um, van ik hoop dat er mensen bellen die uit eigen hand mij een ervaring kunnen vertellen over uh, het bezoek aan een sekswerker. En jij ging ja. vroeger nog wel eens naar de hoeren. Ja, dat klopt. Dat hoe klopt. vroeger is vroeger? Twaalf uh, jaar geleden. Twaalf jaar geleden. Ja. En hoe vaak ging je dan, als je ging? Eh... Uh, Eén keer per week, soms twee keer per week. Oké, okay, dat, ik... dat is best veel, toch? Of niet? Ja, maar uh, ik was toen ook al chauffeur. Uh, internationaal ook. En ja, als je dan niks of niemand anders hebt, ja, dan is dat gemakkelijker. Dat ik niet. Ik wil ook wel meteen even erbij vertellen... dat ik... Uh, hey, dat heb ik nou ook niet... Uh, vroeger ook geen cabine had vol met uh, posters van blote wijven of zo. Maar ik denk dat het toch wel gezond is voor een vent dat hij één of twee keer in de week... Uh, ja, Is, hey, als je dan geen vrouw hebt, toch naar de hoeren toe kan gaan. Ja, ja, ja. Is het, ik vraag me dan zo af, en dat ga ik natuurlijk nooit meemaken in dit leven. Ik vraag me zo af wat er gebeurt als je als man bij zo'n dame binnenstapt. Hoe werkt dat? Neem me eens helemaal mee. Want ging je naar de Wallen? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Pri Privéhuizen. Privéhuizen. Oké, okay, ja. nou, ik uh, ga later in de uitzending nog, uh, nog, nog bellen met zo'n privéhuis. Dus dan hoor ik ongetwijfeld meer over. Maar, maar hoe werkt dat? Dan heb je een meisje gekozen en, en, en waar praat je dan over? Of praat je helemaal niet? Jawel, jawel, juist wel. Dat, dat, ey, ik, denk, ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel ervan is. Dat je ook gewoon. Het gaat natuurlijk niet alleen om seks, denk ik. Ja, je, je, je babbelt ook een beetje, je drinkt iets en ja, je, je doet de data, je doucht en ja, je gaat naar huis. Uh, maar waar babbel je dan over? Als je zegt, dat is een belangrijk onderdeel daarvan, gaat dat over het weer of gaat dat over je werk? Waar praat je dan over? Ja, over, over kleine dingetjes. Niet dat je daar een, een ellenlang gesprek mee voert. Maar ja, je, de, de dingen die je... Uh, kijk, daar praat ik voor mezelf persoonlijk natuurlijk, maar als je heel de dag alleen in een auto zit, of heel de week eigenlijk alleen in een auto zit, ja, dan wil je ook wel eens met iemand uh, buiten. Natuurlijk, je collega's die je onderweg treft... wil je ook wel eens met iemand spreken... Uh, die dat het niet over uh, vrachtwagens heeft... of over uh, klanten, of noem, maar, of noem maar op. Dus het is echt je ook weet... een sociaal ding. Het is ook... Het is ja, even het bijkomen, het is even kunnen kletsen. Ja. Het is veel meer dan seks. Ja, even... Ja, en het, ja, dat, is, dat is nou misschien maar een, een lulpraatje van een paar minuten. Maar ja, dat, ja dat, ik vind dat dat toch ook bij hoort Het is ook... Uh, kijk... Ik praat over het privéhuis. Ik ben, ik ben nooit niet zo. Ja, natuurlijk wel zo met een paar maatjes zo, of, of een, vrije, een vrije avond. Ja, lopen ze over de wal heen. Oké, okay, nou ja, goed, ik vind dat. Uh, ik, vind dat ja, ik vind dat hetzelfde als naar, naar, naar een winkelstraat, uh, of door een winkelstraat lopen. Jij ja, is dat hetzelfde? Ja? Ja, ik vind van wel, wel. Dat vind ik eigenlijk. Ja, vind ik, dat is de ene grote vleeskeuring. Ik vind dat niet. Ja, vind ook niet respectvol tegenover die, die vrouwen. Tegen de dames. Oké, okay. Dennis, laatste vraag. Dinsdag 15 maart is het zover, Nationale Hoederdag. Ga jij, ga jij een sekswerker, een dame van de betaalde liefde, een bloemetje brengen? Nee, want ik heb geen tijd. <laughs> Dan zit ik in Engeland. Nou, nou goed, nou, lekker dankbaar. Nou Al die leuke dames die jou fantastische tijd hebben gegeven in die huizen. Goed, ik doe het wel voor je, Dennis. Dan ben ik okay, ook weer zo. Oké, goed, dankjewel. Goeiedag, hoi. Hoi. met beter. Alles wordt beter. BNN hebben we nogal een open cultuur en praten we overal over. En dat is dus ook de reden dat we het onderwerp van vannacht, de Nationale hoerendag, makkelijk op de agenda hebben gezet. Maar dan realiseer je, terwijl je zo'n show maakt, dat het toch een beetje een taboe-onderwerp is. En dat is ook niet heel raar. Gelukkig zijn er wel mensen die ook over dit taboe-onderwerp durven in te bellen en hun verhaal te durven doen. Barry, Goedenacht. Hey, Goeie goedenavond. Hey Barry, hoe uh, is het? Ja, het gaat lekker. Ik zou het punt om uit te gaan. Dus, uh... Nou, heel goed, heel goed, maar voordat je uitgaat, uh, leuk dat je nog even radio aan het luisteren bent en dat je belt, want we hebben het over uh, de betaalde liefde. En ik denk dat er heel veel mannen zijn en ook best wel wat vrouwen die wel eens gebruik uh, zijn, uh, die er wel eens gebruik van hebben gemaakt. Maar dat er ja. niet zo makkelijk over gepraat wordt. Ben jij wel eens bij een binnen binnengestapt? Nou, dat is, daarom bel ik al, Het is uh, zo. Dat, ik ben het als het plan geweest. Maar het was met vrienden. Het was s'avonds laat. En ik heb natuurlijk alcohol uh, op. Nou, flink wat. En niet alleen alcohol. Dus, dus je was, was een, een beetje wel... van de padden. Ja, nou ja, goed. Ik kan het opraard, kan ik het wel zeggen. Mijn gezicht is er natuurlijk niet bij. Maar uh, ja, iets, iets anders. Een, een poedertje, zeg maar. Je had en gesnoven had... en je had gedronken. Ja, precies. Ik was uh, goed op weg. <laughs> en, uh, nou, ik was met vrienden. En uh, toen stond ik op uh, de Wallen. En zag ik zag heel mooi. Uh, ja, gewoon Turkije kijken altijd. Alleen maar kijken. Maar ik was zeg verder heen. Dus ik had zoiets van. Nou ja, goed, goed. En toen kwam er een soort groepsdruk op. Ja, hoe werkt dat dan? Want uh, je zegt, jullie zijn er dan, je ziet zo'n leuke meid. Nou, dat gebeurt wel vaak. Iedereen kijkt altijd zijn ogen uit op de wallen. Maar hoe ontstaat zo... Is er dan een vriend die zegt, oh zo, oh, durf je niet naar binnen? Hoe werkt dat dan? Ja, dat, dat, dat is altijd grootspraak. Normaal is het altijd grootspraak van, uh, kijk eens, een mooie vrouw, ik had in ieder een heel mooie russierende een uh, mooi Ja, gewoon echt, echt, echt gewoon een lekker wijf. Uh, en normaal is het alleen maar van, oh, lekker wijf ja, ik zou het gewoon doen. Ik zou er wel doen. Uh, maar op het moment dat je er dus allemaal de, wat meer van af ligt, dan gaat in één keer iemand zeggen, oh ja, oh ja? Nou, doe dan, loop dan, inderdaad. En, ja, uitdagen. Goed, dan, ja, natuurlijk uitdagen. En, en je hebt die grens niet meer gewoon. Dus ik, uh, nou, ik liep er naartoe, deed de deur open. En, maar op zo'n moment dacht ik echt in één keer, bam, nee, dat kan gewoon echt niet, kan echt niet. Nee, nee. Wat, wat, wat was dat rotsblok dat er in één keer voor die deur rolde? Wat, wat was de <laughs> echte reden? Want je was al een beetje vaag en je grenzen uh, een beetje verlegd ook met, uh, met alcohol ja. en drugs. Wat was dan toch de reden dat je zei, nee, nee, kan niet. Ze dat die reden is heel simpel. <laughs> dat was dat ik een vriendin had op dat moment. Oh, je bedacht je in één keer, hé, hey, wacht even, ik heb een vriendin. <laughs> dat is best een goede reden ook om niet door te ja. lopen. Nee, dat was, ja, dat was uh, nou, vrij duidelijk, toch? Ja, dat lijkt me heel duidelijk. En toen heb je, je zei hallo en toen zei je, uh, sorry, toch niet. En dan ben je eruit gelopen. Toen dus zei ik, uh, I have to go. Ja. Heel ja. goed. Ja, lekker Engels, internationaal. Weet je tenminste zeker dat uh, iedereen begreep waar ze aan toe waren. Ja, ik kan geen Russisch, dus dan maar Engels. Hoor. Dus dan maar Engels. Dat vind ik best een goede tweede taal. <laughs> om dit. Heb je achteraf gedacht, wel eens gedacht van wat zou er gebeurd zijn als ik nou geen vriendin had gehad op dat moment? Ja, dat is, tuurlijk, tuurlijk. Ik denk dat ik dan wel gewoon naar binnen was gelopen. Ja, dat denk ik wel. Maar... Uh, ik, ben, ik kan wel een grote bek hebben, maar ik denk op het moment dat je binnen staat, ik denk dat het zo vreemd is, eigenlijk, zo maf en zo onpersoonlijk, dat het, ja, weet niet. Dat het, ja, het niet echt voor het, je werkt? Ik denk het niet, maar ja goed, dat weet je niet. <laughs> op dat moment wist ik helemaal niks namelijk, dus... Uh, <laughs> nee, dan, uh, dan schieten dat soort dingen niet eens echt door je af. Heb je nu nog steeds een relatie, Barry? Ja, uh, dat is weer een ander. Oh, een dit is weer een andere relatie? Ja, ja. Stel je nou voor, en dat hopen we natuurlijk niet... want je bent ongetwijfeld heel gelukkig... stel dat er ooit een einde komt aan die relatie. Wordt dit dan veel meer weer een optie... waar je nog eens over na gaat denken? Binnenlopen bij een prostituee. Nou, uh, je hebt, bij, ja, bij BNN heb je toch ook... Try before you die. Is het is toch een soort bucketlist uh, die mensen hebben. Ja, een soort, een soort wenslijst van... dit moet je echt nog eens gedaan hebben... Ja. voordat je uh, tuintje op je buik hebt. Ja, misschien moet, ik, uh, weet je wel, misschien moet ik nog een beetje groeien geestelijk om het uh, voor elkaar te krijgen, om het te doen. Moet ja. je geestelijk groeien om ja. uiteindelijk binnen te stappen bij een prostituee, Barry? Zeg je dat nou? Ja, nou, ik probeer dingen heel poëtisch te benaderen. Ja. Ja. Ja. Maar, maar is dit iets wat je, uh, mocht je ooit nog eens vrijgesteld zijn en je komt weer in een positie waar je tegen je grens aan zit... Denk je dat er een grote kans is dat je uh, toch die grens overgaat? Of blijft het altijd een stoer verhaal? Een stoer mannenverhaal van oh, ik kon toen naar binnen, maar ik was niet gaan. Wat denk je? Nou, het antwoord spreekt voor zich. Ik, uh, ik zou het wel willen, maar of ik het zou kunnen, weet ik niet. Nee. Barry, heel tof dat je even belde. Stiller. Veel plezier met uitgaan. Ik zou niet te veel uh, alcohol en drugs doen, want anders uh, dan is het in één keer uh, weer een stuk realistischer <laughs> dit gesprek. <laughs> nee, ga, ik, ga, ga ik jou nog tegenkomen vanavond of dit? Nou, ik zit tot vier <laughs> uur in de studio en uh, aan het einde van de show dan, uh, dan is mijn Saraida slaapt zacht uh, rubriekje. En dan, en dan versier ik mijn slaapplek voor de nacht. Dus ik denk vannacht <laughs> niet. Denk ik niet. Ja, maar nou, je hebt mijn nummer nu, dus uh, we spreken. Nou ja, ik word gewoon aan versierd door een luisteraar. Heel goed. Wil je mij ook versieren, dan kan dat natuurlijk 0800-1121. Of wil je reageren op het verhaal van Barry? Misschien heb je wel advies voor Barry. Mag allemaal 0800-1121. Als je niet zo'n beller bent, kan je ook mailen naar lust@bnm.nl. Barry, goeienacht. Hoi. Try. Het is altijd zo heerlijk als ik haar weer mag bellen. Want uh, hoeveel zaterdagnachten breng ik toch met haar door? Wil Berghuis, goeienacht. Ja, goeienacht. Wat een heerlijke nacht, hè, die zaterdag. Ja, ja. En, en, en het is, je bent echt mijn vaste zaterdagnachtdate. Echt waar? Ja, ja, ja, ja. ja. ja voor mij ook. Wat een toeval. Ja, echt heerlijk, hè? Ja. Goed, Wil, vannacht hebben we het in Lust over. Um, toch wel betaal, de betaalde liefde, maar dat doen we naar aanleiding van de Nationale hoerendag. Die hebben we bij BNN in het leven geroepen, uh -huh. omdat die dames die zo keihard werken, meestal op hun rug, dat wel, toch uh -huh. weinig in het zonnetje worden gezet. Ja, ik vind, ik vind het een fantastisch initiatief. Goed hè? Wij roepen ja. Nederland op ja, om één ik dag... Ik denk dat er heel veel verschillende meningen zijn uh, over, het, uh, over het beroep van prostituee, maar... Ik denk dat, uh, dat heel veel uh, mensen daar toch een beetje op neerkijken. Dus in die zin uh, kan ik me daar wel in scharen als je zegt... van nou, we moeten dat toch maar eens een beetje op een andere manier... op een positieve manier benaderen. Ja, precies. Ja. De oproep is ook voor de Nationale Hoerdag: breng een dame van plezier eens een bloemetje. Ja. En doe eens een complimentje. Ja. ja. Moet er zijn. Ja. Wil, met jou wil ik praten over... Um, wat zou er gebeuren met de samenleving? Wat gebeurt er met een samenleving als deze dames er niet zijn? Want het is toch het oudste beroep ter wereld. Mm -hmm. Ja, daarom denk ik ook echt dat het een heel functioneel beroep is. Als het gaat om uh, ja toch een. Uh, zo, zo kom ik er namelijk mee in, in aanraking natuurlijk uh, bij uh, uh, mensen die bij mij komen. Van, als seksologen. Uh, die, ja, die, die, die komen bij mij vaak, uh, en dat zijn er vaak mannen die uh, op zoek zijn naar uh, intimiteit, op zoek zijn naar seksualiteit... en uh, dan um, bij gebrek aan uh, een, een partner dan vaak bij prostituees uh, terechtkomen. Dus vandaar denk ik dat die behoefte, een hele menselijke behoefte... Hè, dat dat uh, op deze manier uh, toch gestalte krijgt. Ja, dat, ik, ik ben er alleen maar blij mee. Dus ik denk, stel dat het helemaal niet zou zijn... Ja, dat betekent dat uh, een hele grote groep mensen een, een behoefte heeft waar ze nergens mee naartoe kunnen. En dat, dat is natuurlijk heel erg sneu. En dat levert frustratie op. En vanuit frustratie kunnen er allerlei dingen gebeuren. Ja, dat, dat denk ik wel. Dat blijft natuurlijk altijd een beetje hypothetisch. Maar ik zie dat hier op, uh, op wat, wat, wat, wat uh, kleiner niveau als het ware in relaties. He, dat als er uh, één iemand in een relatie toch ja, heel erg zit met een enorme behoefte... en die andere die behoefte uh, niet heeft of veel minder... Dat, dat kan leiden tot uh, tot frustraties bij beide hoor maar uh, ja degene met veel behoeften die uh, die wordt dan afgewezen en voelt zich daar heel ellendig over en de ander met weinig behoefte die voelt zich vaak schuldig nou ja uh, dus, uh... dus dat is het in het klein als je ja. mensen ja. in een relatie behandelt, en in het groot concluderen we daaruit dat vanwege de verschillen binnen uh, verschil in behoeftes maar ook mm -hmm. um, um, als, als mannen met name, want daar hebben we het nu even over, op zoek zijn ja. naar intimiteit en die is er niet. dan is het fijn dat er dames zijn die dat uh, al dan niet betaald die behoefte kunnen vervullen. Ja, ik denk het wel. He, en natuurlijk, wel binnen grenzen, uh, waar ik zelf uh, persoonlijk ook en waar we maatschappelijk ook uh, heel veel moeite mee hebben, is met de gedwongen prostitutie. Ja, absoluut. Maar uh, zeker uh, de prostitutie, die, uh, die, zoals we die hier in Nederland uh, kennen. Waarbij het gewoon gezien wordt als een beroep. En het ook erkend wordt als een beroep. Ja, dan denk ik, nou prima, waarom niet? Ik weet, tijdens mijn opleiding heb ik, heb ik een werkbezoek gebracht... aan een prostituees in Amsterdam op de land. Mm -hmm. Ik vond het gewoon eens goed om te zien. Kijk, we zijn allemaal met seks bezig. Als seksoloog ben je met seks bezig. En ons prostituee ben je met seks bezig. Uh, om dan ook eens dat van een hele andere kant te bekijken. Want het zijn wel twee hele aparte werelden natuurlijk. De betaalde seks en de seks. Ja, de seksologie en de, en de, en de prostitutie zijn twee ja. heel verschillende dingen. Maar toch heb je zijdelings wel met elkaar te maken. Want ik kom ook hier in mijn spreekkamer mensen tegen... die ja moeite hebben met het vinden van seksualiteit en intimiteit. En dat zoeken... En prostituees, die zien natuurlijk ook mensen die dat uh, dan bij hun zoeken. Maar uh, ja, die dat ook als, als uh, ja, een gemis ervaren in hun eigen leven. Ja, dus nu... er zit wel overlap in. Ja, en nu zullen er mensen zijn die aan het luisteren zijn, op dit moment naar ons track En mm -hmm. die denken van, nou ja, goh, als je zo'n behoefte hebt aan intimiteit, waarom neem je dan geen relatie? Waarom ga je dan in de betaalde seks? Mm. Ja, ja ik, ik denk dat het in sommige gevallen gewoon even niet anders kan. Ja. Dus uh, ik kan me voorstellen dat uh, de mannen die ik hier ontmoet, uh, die, die, die, zijn vaak, uh, ja, die zijn vaak heel erg verlegen of uh, hebben een relatie gehad waarin ze heel erg teleurgesteld zijn of hebben een heel beperkt sociaal netwerk. Uh, nou, er, er kunnen alle, allerlei argumenten voor zijn waardoor ze uh, op dat moment in hun leven... Uh, dat wel kunnen vinden bij, uh, bij een prostituee. En Duidelijk niet verhaal. in een relatie. In een relatie heb je natuurlijk niet zomaar voor het opgraven. Nee, dat is, moet ook ontstaan, inderdaad. Ja. Heb je wel eens iemand echt geadviseerd in jouw praktijk? Van, nou weet je wat, uh, je bent, uh, het zit heel hoog, je bent gefrustreerd, het lukt sociaal ja, allemaal niet. Ja. Zoek het eens in die richting. Heb je dat wel eens geadviseerd? Nou, zo heel erg. Ja, weet je, adviseren, daar moet je altijd als seksoloog uh, een beetje voorzichtig mee zijn, want mensen kunnen je al gauw ja, daarin heel veel macht toekennen. En, en dan denk ik, ja, dat bepaal ik natuurlijk niet. Wat ik dan meestal doe, is wel wat mogelijkheden. Hè? Die, die leg ik uit. Van, nou, je, hebt een, je bent alleen. Je hebt een enorme behoefte. En je zou dat graag eens willen ontdekken. Nou, dan is er de mogelijkheid van. Of iemand dat ja. ook daadwerkelijk doet. Of dat ook bij iemand past. Want ja, daar zit natuurlijk wel een enorme drempel aan, hoor. Naar een prostituee gaan. Ja. En, maar ik had een paar maanden geleden bijvoorbeeld een stel. En, en zij heeft kanker. Ja, zij wil ook echt niet meer vrij en kan het ook niet meer. Uh, dus zij heeft ook helemaal geen behoefte. En zij gaat akkoord met het feit dat haar man, die wel nog zijn seksuele behoefte heeft, uh, één keer in de maand naar een prostituee gaat. Ja, ja, ja. Dus, uh, in overleg. Dan... Wauw, ja dat, zijn, ja, dat zijn natuurlijk ook dingen, uh, daar denk je natuurlijk niet meteen aan bij. Oh, op bezoek bij een prostituee. Maar dat, dat kan inderdaad een achterliggende gedachte zijn. wil Fijn dat we je even konden bellen over het onderwerp. Um, ik denk dat er veel luisteraars zijn die iets van jouw verhaal uh, herkennen... of die er misschien wel ontzettend tegen zijn... of die er op dezelfde manier over denken of juist weer heel anders. Dat mag er ook allemaal zijn. Bellen als je wil reageren naar 0800-1121. En wil ik bel jou later... want uh, er komen alweer allerlei mailtjes binnen voor jou... over en dit onderwerp, maar ook over andere onderwerpen. Nou, mooi. Dus ja. uh, ik bel jou straks weer terug met een, uh, een luisteraarsvraag. Mooi zo. Ik wacht het af. Heel Tot, goed. Dan. Tot zo. Jo. Met Down by the Water. Even, even iets heel anders hoor. Maar die doet hiervan die zingt. Hè, met die gitaar, met die bril. Die doet me altijd zo denken aan Luc. Die hier tussen 4 en 7 zit. Met zijn, uh, zijn 4-7. Zo heet het programma ook. Um, en daar kan je waarschijnlijk niks mee. Maar ik wil het gewoon toch heel eventjes met je delen. Vannacht hebben we het over de Nationale Hoerendag. Dinsdag 15 maart worden de dames van lichte zeden, de dames van de betaalde liefde, de dames van het oudste beroep ter wereld in het zonnetje gezet. Breng ze een bloemetje, zeggen ze wat liefst tegen ze, blazen een handkusje toe. 15 maart is de dag. En ik vraag aan jou, vind je dat zo'n dag moet zijn? En wat zijn je eigen ervaringen als het uh, aankomt op uh, de betaalde liefde? Yvonne, goedenacht. Goeienacht. Sorayda, in de eerste plaats vind ik dat jij die dag een bloemetje moet krijgen. Um, ook als ik geen dame van de betaalde liefde ben? Nee, maar jij brengt het wel gewoon uh, op de radio. Dan moet je toch ook... Uh, nou, ik ben gekke bloemen. Nou, ik ben gekke bloemen. En hoewel ik dan geen dame van lichte zeden ben... tenminste niet officieel... vind ik het leuk om uh, een bloemetje van je te krijgen. Oké. Okay. Nou, en als er nog meer mensen zijn die bloemen willen sturen... Doe. En als je wilt bellen 0800-112 en meedoen mag ook eens naar BNM. Maar ik wil BNM, het even over het onderwerp hebben graag. Ja, ja, ik ook. Ik ook. Vertel. <stut> wat wil je me vertellen, <stut> Want ik Ivonne. was wel even verbaasd. Ik dacht, hè? En toen dacht ik, oké, okay, waarom ook niet? Uh, Waar was ik, je verbaasd over? Wat zeg je? Waar was je verbaasd over? Op om, om het idee om daar een Nationaal Dag van te maken. Ja. Ik dacht even van, hoe komen ze op het idee? Maar toen dacht ik, oké, okay, waarom ook eigenlijk niet? En ik vind dat vooral omdat mannen daar een grote behoefte aan hebben... of ze het dan wel of niet toegeven. Maar ik vind het heel erg dat vrouwen er dat dan, dat dan voor zijn... dat mannen daar naartoe kunnen. En dat er mannen zijn die, die vrouwen uh, exploiteren... en daar grof geld aan verdienen. Ja. En ik vind het heel erg dat er geen mannen zijn... die zorgen dat als vrouwen behoefte hebben dat ze er ook naartoe kunnen, dus ik, ik zie je wel. Uh... Die zijn er wel hoor, Yvonne. Jawel, maar die zitten niet netjes voor een raam met een lampje... dat je er naartoe kunt gaan. Nee, dat is waar, dat is en waar. ik zou ook niet zomaar een telefoonnummer weten... Uh, waar ik uh, naar kan bellen hoor. Uh, met de vraag van, ik zit zo omhoog, ik wil graag een lekkere man. Nou, Yvonne, het is, het is uh, een goed onderwerp, een goed punt dat je daar aansnijdt. Want we hebben het de hele tijd over de dames van de betaalde liefde. Maar er zijn natuurlijk ook heren van de betaalde liefde. We noemen ze gigolo's. Ik ga er straks met eentje bellen okay, in de show. Maar... Ze moet je even blijven luisteren. En die um, gaat mij iets meer over, over zijn, zijn vak vertellen... Maar hij werkt bij een bedrijf, en dit heet The Man's Company. En via het internet zegt hij tegen mij, of gaat hij mij denk ik uitleggen... dat het heel makkelijk is om, uh, om via het internet dan zo'n man bestellen. Zou je dat ooit doen? Nee, ik, ik heb er wel eens aan gedacht toen ik uh, pas alleen was... Uh, van potverdrie, waarom zijn die er niet? En ik geloof dat ik het nooit zou doen. Maar uh, ik, zou, ik denk dat als er veel meer duidelijkheid over is dat die er zijn dat dan het beroep uh, uh, uh, hoer, dat, dat dan uh, al een minder vieze smaak krijgt. Want het blijft het is het oudste beroepen vervolgens, zegt, doet iedereen er lachelijk, lacherig een idioot over. Ja. En ik denk dat dat onder andere komt omdat ze zo uitgebuit worden. Dan ben je er als vrouw voor mannen en dan word je er ook, er ook nog grof geld aan je verdiend. En je wordt niet altijd even aardig behandeld. Uh, is absoluut dus, waar, maar ja, Yvonne, denk... het is absoluut waar wat je zegt, maar... Nederland neemt daarin wel een bijzondere positie. We hebben hier natuurlijk um, ook voor een groot deel dames werken... die vrijwillig werken, die niet gedwongen werken. We hebben zelfs een soort vakbond voor de dames van de betaalde liefde. En dat hebben ze weer nergens anders. Dus ik ben het absoluut met je eens... Maar behalve de dames die gedwongen worden... dat, dat is een, een, een, een kleiner groepje, maar dat is wel natuurlijk, daar hoor je vreselijke dingen over... is er ook een groot gedeelte van de dames die dit vrijwillig doen. Nee, dat ben ik een beetje eens. Maar daarom denk ik, als er ook mannen zouden zijn... die op die manier naar buiten treden... dan wordt zo'n beroep al een stuk eerbaarder. Maar het zijn ook vaak de mannen die er ook weer zo lacherig over doen, hoor. Je hebt helemaal gelijk, Yvonne. Ik vind het fijn dat je gebeld hebt om uh, dat heel even te laten horen, dat geluid. En ik uh, denk dat er mensen op jou gaan reageren. Die mensen mogen bellen naar 0800 1121. Yvonne, goeienacht. Denk jij echt dat er mannen zijn die dinsdag een hoer, een bloemetje gaan brengen? Ik zou het wel geweldig vinden, maar... Nou, ik weet dat er één hoor. man is, Yvonne. Ja? Ik weet dat er één man is. Zijn naam is Manuel Broekman. Hij is een prachtig lekker ding. Hij is mijn collega bij Spuitslik. En hij gaat maandag, uh, dinsdag op pad. Dus kijken... Kijken, kijken, dat wordt de week door op uitzending. Oké. Okay. Oké, okay. Yvonne, goeienacht. Goeie uitzending. Dank je. Jan, nacht. Hallo. Jan. Ja. Jij belde en dat vind ik hartstikke leuk. Vertel. Uh, ik ga in elk geval niet komen dinsdag een bloemetje brengen. Oké, okay. en waarom niet? Uh, omdat ik slechts één keer contact heb gehad met een vrouw, die dan. Ik wil het hoer eens van haar horen. Sekswerker. Kunnen we zeggen sekswerker? Uh, ze deed het, ja, uit, uit armoe. Uh, ze had geld nodig. Maar ze vroeg daar niet veel geld voor. Maar ik ben een man. Ik ben eigenlijk al ver over de houdbaarheidsdatum... Je bent ver over de huis bij zijn. Maar waarom wil jij nou dat we. Dat je, waarom ga jij nou niet dinsdag een bloemetje brengen? Want dat zeg je vanuit Omdat een bepaald ik, principe, toch? Om, nee, ik kan haar geen bloemetje meer brengen. Want ze is helaas overleden. Oh, wat vervelend. En uh, het volgende is gebeurd. Uh, zij was erg gelovig op haar manier. Oké, okay, dat is een haar bijzondere manier. combinatie. Dat is een goede manier. Ik, heb, ik ben atheïst. Ik ben absoluut niet gelovig. Maar ik heb haar, voordat ze overleed, heb ik ze een paar regeltjes voorgelezen. En die wil ik je even vertellen. Vertel me de regels, want we, het nieuws regels. staat op ons te wachten. Het nieuws staat te wachten, het nieuws van twee uur. Dus vertel de regels. Dan, die regeltjes, ik heb nooit een geloof gehad. Dat heb ik steeds vermeden. Maar één ding zeg ik uit mijn hart... Voor jou heb ik gebeden. Oh. En dat was mijn... Ik zeg het niet, hoor. Absoluut niet. Het was een vriendin geworden. Nog niet eigenlijk, maar... Die vrouw is zo goed voor mij geweest. Wat mooi om dit te horen. Leuk. Leuk. Dat vond ik even kwijt. Nou, heel mooi. Jan, jij brengt daar geen bloemetje... maar je hebt wel een mooi gedicht voorgedragen. Fantastisch. Um, tot vier uur vannacht... hebben we het hier over. Oh. Prostitutie, de Nationale Hoerendag. Um, hoeren, prostituees, sekswerk. Wat vinden we daarvan? Gaan we bloemetjes brengen aankomende dinsdag? Ik ga straks nog bellen met... En dat vind ik zelf een soort, bijna een beetje spannend. Ik ga bellen met een gigolo. En ik ga aan hem vragen hoe werkt het nou precies. Want Yvonne... Uh, een luisteraar die net belde, die zegt... ja, waarom zijn er nou uh, voor de mannen die kunnen naar de wallen... en die kunnen daar allemaal dames zien. Hoe werkt dat nou als je als dame een man wil? Ja, ik dacht dat ook. Ik denk, ik ben daar toch een beetje stiekem een beetje benieuwd naar. Dus ik bel strakjes met... Giuseppe heet hij? Giuseppe van de Men's Company. Die gaat me dat helemaal uitgebreid uitleggen. Dat allemaal in het tweede uur van Lust... Dus blijf lekker bij ons. het nieuws komt aan. Er gebeurt ontzettend veel in de wereld. Ongetwijfeld veel nieuws over Japan. Ik ben daar ook vreselijk benieuwd naar. Maar daarna uh, kletsen wij door. Ik dus straks met een chikolo. Ik, ik ben een beetje aan het blozen. Oh, ik kan niet blozen, ik ben donker. Maar, maar mentaal ben ik een beetje aan het blozen, hoor. Straks bellen met, met uh, Giuseppe. Ik heb hem al even gegoogeld. Dat is best wel een lekker ding ook. Goed, straks aan de lijn dus. Hier bij Lust, Bina. Zatag